Remon Seret met het NOS-journaal. De Griekse hoofdstad is zwaar beveiligd. Zo'n 5.000 agenten moeten proberen dat linkse groeperingen en anarchisten het bezoek van de Amerikaanse president verstoren. Zijn bezoek komt op een gevoelig moment. Over twee dagen wordt in Griekenland een studentenopstand uit 1973 herdacht. Dat verzet werd destijds hard neergeslagen... door het bewind dat werd gesteund door de Verenigde Staten. Morgen vliegt Obama door naar Berlijn... voor een ontmoeting met bondskanselier Merkel. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,7 gegroeid... ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat is de grootste groei in Europa... Op jaarbasis groeit de economie nu met 2,4 procent... blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. We gaven meer geld uit dan bijvoorbeeld horeca, recreatie en aan zorg. Maar ook de export en de investeringen van bedrijven namen toe. Gisteren werd al bekend dat het goed blijft gaan met de werkgelegenheid. De moeder van een jongen van 16, die is overleden aan q koorts heeft aangifte gedaan tegen een geitenhouder uit Voerendaal. Zij verwijt hem dood door schuld, meldt NRC Handelsblad. Het is voor het eerst dat een nabestaande van een q koorts slachtoffer... naar de rechter stapt. Haar zoon bezocht de geitenboerderij in 2009... en kreeg samen met een aantal andere bezoekers q koorts De boer zou toen al hebben geweten dat zijn geiten besmet waren. In Duitsland zijn vanochtend 200 moskeeën, huizen en kantoren doorzocht die in verband worden gebracht met een haatprediker. Bij de actie zijn honderden agenten betrokken in tien deelstaten. De invallen volgen op een verbod dat is ingesteld voor de jihadistische vereniging De Ware Religie. De vereniging van haatprediker Ibrahim Abu Naji is actief in Keulen. Het Duitse openbaar ministerie houdt Naji al jarenlang in de gaten. En dan het weer bewolkt, regenachtig, ook af en toe droog. Vanmiddag 10 tot 13 graden. Komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er staat momenteel geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 ...de Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunloop. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk... ...maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Het geschiedenis van twee oude mensjes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 Deze formatie is een Nederlandse popgroep uit Enschede. Dat in 1975, mijn geboortejaar, het Eurovisie Songfestival won. Met het door Wiel Luikinga, Eddie Owens en Dick Bakker geschreven liedje Dingerdong. En de groep werd opgericht in 1967. Vandaar ook de hippieachtige groepsnaam en bestond uit Hilda Felix, Henk Westerdorp, John Snufferink en Frans Galladee, Koos Versteeg en Rudy Nijhuis. En u hoort ze nu met ding dong Dus niet dingadong, dat is de Engelse versie. En ding met een E, dat is de Nederlandse versie. Teach in nu met ding -dong. Is het lang geleden, is het lang geleden, daar is mijn hartje riet met zijn ding-edong. Is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomer het dingen. Je... Ik weet het, je vader is niet mis Maar dansen met jou is het mooiste wat er is Van gaan we naar de kermis in de stad Van de schieten gaan we naar de reuze rat. Op de kermis, daar is altijd wat te doen En bovenin dat reuze ben jij een zoen La la, la la la la Waar je hier is Tot zo dan mijn ciska, En hoor je zacht je naam Dan sta ik met mijn ladder Onder aan je raam Vanavond gaan we naar de kermis In de stad Van de schiet en gaan we naar de reuzenrad. Oh, de kermis Daar is altijd wat te doen En bovenin dat reuze heb Krijg jij een zoen Vanavond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 Zonnetje gaat van ons scheiden. Slapen wij straks ongestort. U hoort de muziek van Jelle de Vries met Vers van de Pers. Daarvoor nou, Siska Peters met Ronnie Tober samen met Naar de Kermis. En de volgende artiest die kreeg in 1986... Aan de gevel van de Westertoren in de Jordaan een plakket aangebracht... ter herinnering van hem, hebben het over Willy Alberti. En in 1968 had hij een hele mooie plaat, vind ik zelf dan. Kom uit in december 1968. Dat was Willy Alberti met de glimlach van een kind... en het nummer werd later, nogmaals in 1995, opnieuw uitgebracht... alleen dit keer met Willeke Alberti samen zijn dochter. En u hoort hem nu. Alleen Willy Alberti met de glimlach van een kind. you Zij middags uit de school kwam, was zijn eerste gang naar moe. In zijn hand een bosje rozen, ging hij naar haar graf dan toe. Hij zei: Mam, hier is je jongen, heus, je kunt ervan op aan dat zolang als ik zal leven. Rozen op uw graf, staan. Mami, ik breng u rozen, rozen van uw kleine man. Mami, ik breng u rozen, rozen van kleine Jan. Toen hij smiddags naar het graf wal, van zijn allerliefste man. Zag hij niet die grote wagen Die opeens de weg opkwam De chauffeur kon niet meer remmen Die is daarna zo snel gegaan Nog hoor ik zijn laatste woorden Voor het met hem was gedaan Mami, nu krijgt u geen rozen. Rozen van uw kleine man, Mami, nu krijgt u geen rozen, maar kleine Jan, die komt er aan. Mami, nu krijgt u geen rozen, rozen van uw kleine man, Mammy. Jij bent alles voor mij. Zandvoort. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70 met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. U hoorde Arno en Gratje met Mami, ik breng u rozen en daarvoor Willy en Wilke Alberti met Niemand laat zijn eigen kind alleen. En de volgende artiest had in de jaren 60 en 70 een eigen radioprogramma genaamd met een lach en een traan. En hij bleef tot op zeer hoge leeftijd actief. En in 2011 uh, nam hij zijn laatste plaat op: het lied How Do You Do in een duet met Stef Eckel. En in 2011 kreeg hij een ernstige hartaanval, waarna hij werd opgenomen in het Katarina Ziekenhuis in Eindhoven. En na een totale behandeling werd hij op 22 juli 2011 overgebracht naar het Sint-Jans Gasthuis in Weert. Waar hij een dag later overleed op 94-jarige leeftijd. En honderden mensen brachten hem de laatste groet in de Telstar Studios in Weert. En in Hezen is hij gecremeerd. We hebben het over Johnny Hoes. En hier hoort u samen met de Zwarte Pes. Met Kruispunt Vrij. Kruis, Kruis, Kruis. vrij. Kop, Kop, Kop, Pepé. Lieve nu te later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis het vrij. Kop, kop, kop bij mij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sportcar reed Brigitte Bardot voorbij. Op een kruispunt tilden ze linksaf. Weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij Wat meteen de reuze chaos gaf Brandweer en politie rukten uit En iedereen riep luid Kruis, kruis, kruispunt vrij Kop, kop, kop erbij de Lieve vijf minuten later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Kruis, kruis, kruis met vrij Kop, kop, kop erbij Lieve vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis In een dusje reed familie van der Sloot Met z'n zessen meer dan duizend pond Daarachter hing een caravan, de plastic boot. Het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruispunt van mijn lekke band. Mijn schreeuwde moord en brand. Kruis, kruis, kruispunt vrij. Kop, kop, kop erbij. Lieve vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis begrijp. Kop, kop, kop en rij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis.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 en bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier. Ga zendt in het zakje doen, zo komt die zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan zoals het hoort. Witte bloemen en linten aan je rok, wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken? Daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier, ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier.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 eerder gehoord in dit programma. Een van de vocalisten van Orkest Zonder Naam. Het is Jenny Roda. Nu hoort hij hier samen met Wim Poppik met Dag Agentje. De diender Simon Meres deed zijn ronde door het bos. Daar zag hij een aardig meisje rustend op het zachte mos. Zij sprong vlug op en is naar Simon Meres toe gegaan. Hij kleurde, want het meisje sprak hem guitig lachend aan. Agentje, agentje, neem het toch met je mee.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 Zeg je vrouw, zeg je vrouw, zit je daar in de zon? Ja, agent? Dat mag niet, dat mag niet, oh, nee? ik slinger jou op de grond. Agentje lief, agentje lief, ik heb toch niets gedaan Het is verboden onder bomen in de zon te staan Agentje, agentje, dat kan toch immers niet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 Ik me vleuren zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jou. Het beeld van morgen Het zonnelicht Geeft nu weer zicht Blijft niet verborgen Im Marina met een hit uit 1972. Een soort van vakantie voorbij. Ja, de vakantie is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. En voor Im Marina horen u uh, Conny van der Bos met Zonder Zorgen. En de volgende artiest werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes jaar oud was, ging hij vanwege astmatische bronchitis naar de openluchtschool in het Oosterpark. En toen hij acht was, kregen ze eerst eerste accordeonles. En tegenwoordig is hij niet meer weg te denken uit de muziek. Uh, dan hebben we hebben het over Rob de Nijs. Met een hit, nu uit 1966. U hoort Rob de Nijs met Anna Palona. Anna Palona. Het was in Anna Palona.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 flonkerden helder Je lippen waren zo zoet De maan was onze getuige Ik vond het leven zo goed Ik zal het nooit meer vergeten Toen jij me zei hoe je Bentje druk.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 We'll be right Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen? Ik zag jou vanavond lopen met een ander Waarom, waarom heb je dat gedaan? Ze zeiden steeds pas op voor hem, hij brengt je toch niet trouw maar als ik in je armen lag, vergat ik dat al Helaas, ik heb nu zelf gezien hoe trouweloos je bent Het helpt je dus, beslist niet meer of jij het nog ontkent Waarom, waarom moest ik van je houden? Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen? Een huis voor jou en mij En zag dan in mijn fantasie De meubeltjes erbij Nu zijn opeens die dromen stuk En alles is voorbij Want wat ik dacht Ik wist niet dat het leven soms zo hard en vreed kon zijn Want als ik denk aan wat ik zag, dan doet mijn hart zo'n pijn Toch is het goed dat ik nu weet hoe op je bent geweest En ik hoop maar dat de tijd nu snel. Ik zag jou vanavond lopen met een ander Waarom, waarom heb je dat gedaan? Waarom, waarom heb je dat gedaan? Parijs ligt aan de scène, en Bonn ligt aan de reinde dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine Uit China komt de zijde, uit Spanje komt de wijn Maar dat ik zo verliefd ben, dat komt door Madeleine Ze heeft iets van Brigitte, ze heeft iets van Marlene Als ik haar zie denk ik meteen Parijs ligt aan de Zee, en Bonn ligt aan de Rijn Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine la, la, la, Maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine Ik heb je in de laatste tijd zo eens geobserveerd Daar heb ik dus niet spijt van, want het heeft me iets geleerd Je weet je leuk te kleden, dat heb jij op velen voor Maar één ding moet me van het hart, de leeft steeds tot me door Je ziet er leuker uit met een hoed. Zo'n aardig hoedje, dat staat je goed. Geloof me kind, ik vertel je geen verhaaltje. Ik zie je liever met een hoed dan met zo'n sjaaltje. Bij sport en spel, je krulde in de wind. Maar gaan we uit, zeg weet je lieve kind. Zie ik je doolgaat met een hoed en zelf vind ik weer zo goed, dat ik je tienmaal leuker vind Bij sport en spel, je krullen in de wind